Samen met het NOS-journaal. Een van de zonen van de Libische oud-dictator Gaddafi heeft de doodstraf gekregen. Hij krijgt de straf voor het bloedig neerstaan van vreedzame protesten tijdens de revolutie in Libië in 2011. Saif al-Islam werd gezien als opvolger van zijn vader. Het internationaal strafhof wilde hem in Den Haag berechten en daarover zou ook zijn onderhandeld. Maar Libië koos voor berechting in eigen land. Saif was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij wordt vastgehouden door opstandelingen. De in opspraak geraakte Britse politicus Lord John Sewell geeft zijn zetel in het Hogerhuis op. Eerder legt hij al zijn functie als vicevoorzitter neer en hij is ook uit de Labour-partij gezet. Zondag kwam een filmpje naar buiten van Lord Sewell die met prostituees cocaïne snuift en een foto waarop hij een BH draagt. In de verklaring biedt Sewell zijn excuses aan. In Japan is de ontmanteling van de kerncentrale in Fukushima begonnen. Die raakte vier jaar geleden zwaar beschadigd bij een tsunami. Nu worden de panelen weggehaald. Die moesten voorkomen dat er nog meer radioactiviteit vrijkwam. Eind volgend jaar moeten de opruimwerkzaamheden zijn afgerond. In Tilburg is vannacht een gewapende overval gepleegd... op een gebouw van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ. Twee personeelsleden werden bedreigd door drie mannen... vermoedelijk met een stroomstootwapen. Ze moesten het kluis openmaken. Volgens de politie van Tilburg gingen de overvallers... er met een klein geldbedrag vandoor.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 Natuurlijk dat we gaan lachen. Oh. Um, hallo, uh, dames en heren. Um, mijn naam is uh, Guido. En ik ga eens even met jullie hebben over de mooie dingen van het leven. Zo oh. Zoals daar bijvoorbeeld zijn prachtige bloemenkansels waar je armloos naar kan kijken. Mag! Stel nou even! Mag misschien even uitpraten, dankjewel. Af zo, mag! Uh, stel nou even! Mag! Af zo! Als we stel zijn! Maar natuurlijk ook um, de popmuziek kan een bron van vreugde zijn. En natuurlijk vooral het prachtige nummer. Ja, yes, sir, as can boogie. Ja, yes, sir, as can boogie. Buiten zijn als een As boogie, boogie, boogie. als long. Ja, yeah. yes, sir, is can boogie. Ja, maar um, dames en heren, koekrepeertjes. Als nog een grapje. Stel um, is nou even? Als als we gaan, als we wel gaan, afstand. Maar dames en heren, dat is één, uh, um, um, nummer. Ja, als ik dat als ik dan nummer hoor, dan ja, nou, gaat het echt helemaal lek. Uh, nummer dat heet Brazilië. Kennen jullie dat? Het is een. Um, um, ik hoop dat ik. Tot dan? Ja, maar gaat ze naar een Braziliaan. Ja, dat kan joh. Oké, even. En dan gaan we even met z'n ja. Alsjeblieft. Oké, okay, dan. Nou, 1, 2, 3. Braziliaan. ik heb ook heb ik nog voor uh, kleine kindertjes, heb ik uh, verhaaltjes geschreven, kindertjesverhaaltjes. En um, twee van die verhaaltjes ga ik nu aan jullie voorlezen, of op, voorzeggen natuurlijk. Och, dus, um, het eerste, stel even. Het, um, het eerste verhaal, dat gaat overal de drie paarden die dachten dat de wereld als iets zou kunnen veranderen. De waren drie paarden die dachten dat de wereld als iets zou kunnen veranderen. Nou, er was veel moeilijker staan ze in beginnen te dachten. Want de ene part zei meteen tegen de andere part van. Oh, je hebt me ook echt wel gezegd, helemaal niet van me. Dus, uh, dus. dat ging niet door. Um, het tweede verhaal gaat over. Ga je ongeveer afdanken? Nou, heb ik hem. Stil. Over Appi de Asbak en Door die Dekbat. Kom, Appi de Asbak tegen Door die Dekbat. Ga je mee af en toe? Ja, dat is van jou zeker. Dat dus, uh, ging ook niet door. Een um, Braziliaan. Lammer oh, laat maar dan. Oh. Um, ik heb ook nog uh, zelf liederen geschreven, maar dan moet ik erbij zeggen, die liederen zijn nog niet helemaal af. Ja, dat is nu dat dag. tegen mij zeggen, van IJ, zijn die liederen niet af, want dat heb ik van tevoren gezegd. Tot <lacht> uh, het eerste lied. Vrijheid! Vrijheid dat is, is belangrijk voor als je zeg maar vrij wil zijn, terwijl dat, als je niet vrij wil zijn, dan is dat niet zo heel erg belangrijk, ja, zo gaan die dingen. De ik vind dit belangrijk ja. Terwijl iemand anders dan zegt van, vind je dat belangrijk? Ik vind het helemaal niet En dat is ook mooi, al die verschillen Wat mooi je maar eens voorstellen, dat alles maakt zelf zo zijn Nou, het ook mooi zijn Maar gelukkig is dat nou niet zo Anders maar goed ook Dat is vrij, vrijheid nauw eerst nog, een nauw, een nauw, een nauw En Eenzaamheid. dat er bijvoorbeeld helemaal niemand is, terwijl daar je wel keiveel veel Zeg maar bijvoorbeeld met iemand te praten. En misschien zijn er ook wel mensen. Maar daar da heb je niet echt een goed contact mee. Dus om daar nou mee te gaan praten, ik dacht het niet. Ze dus, uh, kunnen ook die mensen niks aan doen. Want zo moet zij, als de jij nog moet, dan is de jou dan ook niet fijn. Hoe zou je, dan dat van, als de jou niet zou moeten? bird dan south is toch toch ook niet leuk maar dan maar in zemeit is niet leuk in zemeit is niet leuk nee no. in is niet leuk is is niet ja, u had ook misschien ook herkend. Hans Steven was dit natuurlijk in zijn rol van, uh, van Guido. En hij zong natuurlijk dat prachtige nummer Brazil. Nou, ik dacht, uh, dan ga ik maar eventjes uh, overheen dan met Gloria Estefan Conga. Ja, dat, dat kan alleen maar luisteraars. Daar als, als, uh, nee, had ik het net over in, in de uitzending... Als, als het systeem meewerkt. Nou, het, het systeem werkt nu dus niet mee. Uh, en dan gebeurt er niks. Maar we gaan nog een keer. Ja. Beetje laat, maar Gloria is altijd laat, he? Als je daarmee afspreekt, ik bel er wel eens. Ja, tien uur daar, nou, dan komt ze om half twaalf aankakken. Ja. The rhythm is getting stronger. Don't you fight it till you, you try to do the conga beat. Ik ga eens even wat een Dolly vragen. Dolly. Uh, ja, Charol. Je zit hier nou toch? Ik kan ook wel serieus zijn. <laughs> Af en toe lukt dat wel. Hé, hey, luister maar. maar want de gemeente doet dus een oproep voor mensen dus die takken... en uh, ja, afgebroken boomdelen in hun, uh, in hun voor- of achtertuin hebben liggen... of bij de weg. Om dat in te leveren bij dat uh, depot aan de Kammerronenstraat. Uh, nou, daar, daar moeten de iepen naartoe. Ja. En de andere bomen die af zijn gebroken... daar verzoekt de gemeente uh, om de, de mensen om, om het te brengen naar parkeerterrein Zuid. Ja, maar ik, maar, begin, ik begin daarover. Want ik, ja. ik, ik heb op mijn route naar Zandvoort... Uh, zowel heen als terug natuurlijk is om mij heen gekeken... wat er allemaal zowel... Uh, aan de afgeknapte takken uh, ligt. Ja. Dat kan je nou die autootje vervoeren? Ik nee, ik, ik, ik, denk ook, ik denk ook dat het alleen maar gaat om... bijvoorbeeld wat er in je tuintje is afgebroken. Ja. En wat je zelf kunt vervoeren. Ja. En er zullen er natuurlijk ook genoeg mensen zijn... die uh, alles in hun tuintje wel op kunnen rapen... maar dat weer niet kunnen vervoeren. Dan uh -huh. denk ik bij aan, aan oudere mensen... of mensen die toch geen autootje hebben of iets... Um, ja, ja gaat, ik weet als... niet wat daarvoor geregeld is nee. eigenlijk... want dat, dat laat het bericht uh, niet weten. Nee, want, want als, het, als het gaat om het uh, vrijmaken uh, en het schoonmaken... van de openbare ruimte... ja, er is toch de gemeente daar aangewezen, partij die ja, dat doet... Ja, uh, zou je denken. Ja, ja, Ik heb gisteren wel gezien dat uh, toch de brandweerlieden nog bezig waren... met, uh, met, met de bomen verwijderen die, uh, waarvan de stukken los hingen en dergelijke. Maar ja, goed, je ziet inderdaad nog genoeg om je heen... dat er uh, bomen zijn, hierachter staan er ook... een. Een paar bomen en uh, er zijn toch in de afgelopen 24 uur weer delen afge uh, afgevallen. Ja. Dus ja, ik, ik zal ook maar meteen even van de gelegenheid gebruik maken om de mensen toch uh, te waarschuwen dat, uh, dat je toch nog uitkijkt met waar je fietst, loopt of doet. Want uh, er zijn genoeg bomen waarbij uh, de, de takken gedeeltelijk afhangen. Maar dat kan natuurlijk ieder moment nog naar beneden komen... met een verkeerd uh, windhoosje. Ja, zouden ook bomen zijn in zijn totaliteit zeg maar die dreigen om te vallen? Dat weet ik niet ja, of dat is, zo is. Dat is natuurlijk helemaal een risico. Want ja. Kijk, een tak kan je natuurlijk nog wel eens overleven... als dus het niet zo'n zware tak is. Ja, maar ja. als je zo'n boomstam op je auto krijgt... Dan, en je zit toevallig aan, uh, aan de ja, of kant... Of je loopt daarnet. Ja, ja. ja. Ja, dat, er wordt toch voor gewaarschuwd, hoor. Dat mensen toch nog heel goed uitkijken. En zeker niet in hun bos gaan wandelen de komende tijd. Mm -hmm. Want okay. er kan nog van alles gebeuren. Ja, ja. He? Maar ik neem aan dat de gemeente wel inspectie uh, houdt... In, in samenwerking wellicht met de brandweer. Ja, dan. je zou het wel denken. Maar ja, waar moet je beginnen? Hè? Ik bedoel, alle straten liggen helemaal vol met afgebroken takken. Hier voor de deur ligt ook nog van alles. En ja. uh, dat zijn inderdaad, wat jij net zegt, geen takken waarvan je zegt... van, nou. He, ik doe het even in mijn auto en nee. ik breng het even naar het parkeerterrein. Want daar is het gewoon veel te groot voor. Ja, ja Dus ik, ik vraag me ook af hoe, uh, hoe dat allemaal geregeld nou, gaat als, worden. Als, als de mensen Misschien van de gemeente uh, luisteren en die, en die hebben commentaar erop. en die willen uh, Iets meedelen erover. Ja. Bel even 5730393. Inmiddels heb ik hem weer in mijn hoofd zitten, het telefoonnummer. Ja. En, uh, want dat willen wij wel graag vertellen aan, uh, aan de mensen. Nou. Maar ik kan mezelf ook wel even bellen. Laat ik dat maar even gaan doen. Hartstikke mooi. Ja, toch? Ja. Kom ik straks terug? Oké. Okay, ga ik een mooi liedje van je draaien van Olivia Newton-John? Kijk. Live gezongen, Suddenly. Ook nog. Take stadige muziek. Sommige luisteraars, daar kun je dat acht dagen in de week voor draaien. Dagen in de week. John, Paul, George en Ringo Starr, de Beatles. Ja, en op de valreep voor het nieuws weer voorbij komt, luisteraars, nog een prachtig nummer van Willeke Alberti. Ja. Die neemt ons even mee naar het oude huis. We kennen dat allemaal wel hè? in ons leven. Zo'n uh, herinnering aan een pand waar je ooit uh, hebt gewoond of een tijd hebt verbleven. En waar je met heimwee nog wel eens naar terugdenkt. Meestal het huis van je ouders. Ik hoor de ruzies en de feesten. Het kraken van de derde tree. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel als hij niet stuk was. De leiding van het licht werd oud. De oude groen deur. Een paar plekjes, een leven lang aan het Floraplein. Het kan ook zomaar het Gasthuisplein zijn. Natuurlijk. Hier las ik al je lieve brieven, hier heb ik jou voor het eerst bemerkt. Hier schikte ik jouw vaas met bloemen Ik was er blij mee als een kind Ik hoor de stemmen van de buren Hun stap, het kraken van hun bed Hun hondje laat erover reden En het toilet Dag huis Dag lieve al. Ik breng een plantje naar beneden En de verhuizer zegt bedankt Ik kijk omhoog achter die gevel Waar ik heb gelachen en gejankt Ik krijg haar spijt.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 We bij ZRM Zandvoort, met Imka Trommel. Goedemiddag, hier is het regionale nieuws van 28 juli 2015. Dankzij politiehond Tyson zit een koperdief voorlopig vast. De man kon in de nacht van maandag op dinsdag... rond 4 uur worden aangehouden op de Westerhoutpark in Haarlem. Dat meldt de politie. Een buurtbewoner had de politie getipt... omdat er een persoon op het dak van een slooppand zou lopen. Agenten gingen ter plaatse en omsingelden het pand... Politiehond Tyson ging in het slooppand op zoek naar een mogelijke dader. Op de vierde etage van het pand trof Tyson gereedschap aan. Het vermoeden dat de hond warms had en dat de melder gelijk had... werden al snel bevestigd. Op het dak staat de verdachte bij het horen van blaffen van Tyson... zijn handen in de lucht en gaf zich over aan de politie. De man is aangehouden en zit vast voor onderzoek. Sinds 2013 hangt er een liefdeslotjeshek aan het badhuisplein. Het initiatief is afkomstig van echtpaar Roy en Francis Dijs... die op trouwdatum 999 met een Watervassenstift op, op het slotje schreven. Inmiddels hangen er aardig wat andere liefdesuitingen bij. Aangezien het relatief kleine formaat... lijkt het erop dat verliefde badgasten het hekje nog niet hebben ontdekt. Bovendien kan de doelstelling van de legende niet helemaal nageleefd worden want eigenlijk moet de geliefde de sleutel over hun schouder in een rivier gooien... en die heeft Zandvoort niet. De zee kan natuurlijk als alternatief dienen, maar dat is een aardig eindje lopen. De bedoeling is dat de geliefden nooit meer bij de sleutel kunnen komen... waardoor hun liefde voor eeuwig is vastgeketend aan het hek. Mogelijk is de legende ontstaan in Peks in Hongarije. Daar worden al sinds 1980 hangsloten opgehangen. Volgens de VVV Zandvoort loopt het echter geen storm in de badplaats... Het was nog niet nodig overtollige slootjes af te knippen. De prijs van mosselen is dit jaar een stuk lager dan andere jaren. Goed nieuws voor de consumenten, maar handelaren zijn er de dupe van. Dat zegt voorzitter Kees Otte van de brandsvereniging... Algemeen Vissersbelang dinsdag tegen BNR. Een jaar geleden hebben we ook een geen superjaar gemaakt. Toen hadden we 1,12 euro... Dit jaar krijgen handelaren voor een kilo mosselen tussen de 85 cent en 1 euro. Een mogelijke verklaring is volgens hem dat supermarkten meer mosselen verkopen en groot inkopen. Daarmee hebben ze veel invloed op de prijs. De vijf verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in de Haarnemse Antoniestraat... moeten nog langer in de cel blijven. Dat meldt het OM-maandag. Volgens het OM zitten de verdachten nog zeker twee weken vast. Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Bij de schietpartij in de vroege morgen van 22 juli raakte één persoon gewond. Een blauwe polo achtervolgde een rood busje. Die stopte ongeveer voor onze deur in de straat. Zo laat de getuige, die liever anoniem blijft, weten aan dichtbij. Vanuit de polo werd zo'n zes keer geschoten, waarbij het slachtoffer dus in zijn armen werd geraakt. d 66 heeft een verzoek ingediend bij het college om de mogelijkheid van gratis of tegen gereduceerd tarief parkeren in het centrum mee te nemen in het onderzoek winterparkeren. Uit nationale en internationale onderzoeken is gebleken dat het gratis parkeren in het centrum van dorpen en steden een significante positieve invloed heeft op de omzetten van winkeliers in dat gebied. d 66 is van mening dat als het gratis of tegen gereduceerd tarief parkeren in winkelstraten leidt tot de groei van hun omzet, dit zeker een onderzoek waard is. De fractie vraagt het college inzichtelijk te maken... wat het effect is op de begroting als gratis parkeren ingevoerd zou worden. Gistermiddag tijdens het overleg met raadsleden Belinda Gorensson van de VVD... en Michel Demmers van gemeentebelangen Zandvoort... de regisseur namens de gemeente en vele horecaondernemers... werd duidelijk dat de gemeente een fout heeft gemaakt. Een pijnlijke fout... Zonder vooraf in, in gesprek te gaan is de regisseur op pad gegaan en is ondernemers gaan aanspreken op beleid dat niet bestaat. Er zijn dan wel geen sancties uitgedeeld, maar het idee dat de gemeente ondernemers aanspreekt op beleid dat niet bestaat is onacceptabel. Namens de VVD is alle relevante informatie opgevraagd om een goed beeld te krijgen van de overlast en de rol van de regisseur. Volgende week vindt er opnieuw een overleg plaats met de burgemeester en de horecaondernemers. De gemeente doet een oproep aan inwoners die door de storm van afgelopen zaterdag afgewaaide takken of overig groen hebben liggen. Deze kunnen worden gebracht naar het parkeerterrein P-Zuid. Aan de noordzijde, de kant van het ingenieur Friedhofplein, is een gedeelte ingericht als groendepot. Een uitzondering is het hout dat van de Iep afkomstig is. Dat kunt u inleveren bij de remise in Zandvoort-Noord, Kamerling-Onderstraat 20. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn er in Zandvoort circa 50 bomen omgewaaid, zo meldde de gemeente. Dan komt nu het weerbericht. Het weer bij ZFM Zandvoort. Met Imka Drommel. Vandaag is het aanvankelijk zeer buiig met kans op onweer. Er trenkelen enkele grote buienlijnen over het land en plaatselijk valt veel neerslag. Het waait daarbij stevig uit het westen. Vanmiddag kan het wat gaan opklaren. De temperaturen zijn met 15 tot 17 graden aan de magere kant. Mocht het kwik de 16 graden niet halen... dan wordt het vandaag zelfs de koudste 28 juli in 50 jaar. Morgen beginnen we opnieuw met talrijke buien. Maar in de loop van de ochtend wordt het wat droger... en woensdagmiddag schijnt lokaal de zon en valt er af en toe nog een bui. Het wordt met 17 tot 20 graden ook iets warmer. Donderdag is een overgangsdag... Er zijn zonnige perioden en af en toe valt er een bui bij 21 graden. Vanaf vrijdag komen we geleidelijk onder invloed van het Azoren hoge drukgebied. Het wordt droger en zonniger bij 24 graden. Vanaf zaterdag is de zomer geheel terug. Er is veel zon en de temperaturen lopen op naar waarde van 25 graden of hoger. Begin volgende week ligt het kwik veelal tussen de 25 en 30 graden. Op langere termijn zit mooi zomer weer in het vat. Dit was het weerbericht. Nou, Imka, hartelijk dank. Het ging je uh, al een stuk beter af. Want uh, ik hoorde toch wat minder spanning in de stem. <lacht> heel goed gedaan, heel goed gedaan. En Dolly, Dolly ik, uh, ik dank jou natuurlijk uh, namens alle luisteraars bijzonder voor uh, de assistentie bij de eerste keer dat uh, Irma hier uh, uh, ten vuurdoop werd gehouden voor de radio. Want jij hebt ervoor gezorgd dat het allemaal. Uh, of, uh, jij hebt er mede voor gezorgd, zo moet ik het zeggen, dat het allemaal vlekkeloos uh, weer verliep. Ja, nou heel graag gedaan. Overigens uh, heeft MK um, net getracht om contact te krijgen met de gemeente om mm -hmm. te vragen hoe het nu gesteld is en wat de mensen moeten gaan doen die niet zelfstandig uh, al het al het afgebroken, alle afgebroken takken en hout naar het parkeerterrein kunnen brengen of naar de remise. Maar uh, we zijn, uh, het is mislukt, we hebben geen contact gekregen. Oh dus dat, uh, dat houden de, de luisteraars nog van ons te goed. Misschien dat we daar morgenochtend meer over kunnen vertellen. Nou, ik heb Piet Vermaan even gebeld. Heb jij die gebeld? Die en wat gebeld? zei die erover? Nou, ja, we hebben, we hebben wel win, maar het is one way wind. No one way man. Yeah. <laughs> Ja, de Palingsound uit Volendam. U had zo herkend dus ik de krets Piet Veerman. En ik, ik heb pas vernomen dat ook Piet Veerman uh, helaas uh, is, uh, het slachtoffer is geworden van uh, longkanker. En uh, er is een stuk long verwijderd. En nou schijnt het bij Piet zo te zijn. En dat hopen we maar. En we duimen natuurlijk voor hem. Dat uh, met het verwijderen van dat stuk long ook de hele tumor is verwijderd. Dus hij zou dan geluk hebben. Nou, dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Uh, uh, mijn vraag aan... Uh, aan Imca. Imca ja. hou jij van Nederlandstalige muziek? Of heb je er helemaal niks mee? Ja, ik vind sommige nummers wel mooi. Ja. Zoals, bijvoorbeeld? O jee, dan vraag ik <laughs> me wat. Ja. <laughs> nou, ik ben naar een concert van Wilco Alberti geweest. Dat vond ik wel erg mooi. Oh, dus de, de, dat oude huis van net. Dat, dat, ja. sprak, dat sprak jou wel aan. Ja, viel wel in de smaak. Ja, ja dat is een fantastische uh, melodie ook, hè? Ja. Een hele mooie compositie. Er is nog zo'n mooi nummer. Dat is van Rob de Nijs. En dat heet dan de Foto van Vroeger. Dat slaat er een beetje op aan. Dat gaat allemaal over jeugdherinneringen eigenlijk. Hè? Ja, dat is ook een mooi nummer. Ja. Uh, als ik nou bijvoorbeeld zeg George van, George van de Panne, Zeg je dat niet? Nee. The Voice of Holland. Zeg me maar dat het niet zo is. Dat nummer. Van ja, dat nummer van, ken ik. Ja, van Frank Boeien. Ja. Dat heeft George van de Pannen. Uh, dat ga ik zo nog even voor je opzoeken. Dan uh, ga, ik okay. je ga ik het je laten horen. Prima. Hebben de dames uh, overigens nog, nog iets te melden over de luisteraars? Of uh, hebben jullie... Uh, als het gaat om Niels, de bulletin helemaal afgesloten nu. Ja, ik dacht het wel. Ja. Er is weinig nieuws uit de regio verder te melden. Ja, gelukkig maar. Nou, behalve, behalve, ik heb nog een nieuwtje. Ik ga zo namelijk uh, vanaf de studio hier in de Tol, op de Tolweg 12a richting Haarlem. En dan uh, richting Bloemendaal. Dus ik heb uh, een waarschuwing aan de luisteraars. Ik kom langs op de Zandvoortsalon. Je zit op 10a hoor. <laughs> of zit ik op 10a? Oh, je zit ik. op 10a. Ja. ja, ik zit op 10a. Nee, ja, jij klaar. zit alweer met je hoofd bij de buurvrouw, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> oh, oh <laughs> nee, maar ik wilde de mensen toch even waarschuwen dat ik eh, dat ik en route ben. En eh, dan kunnen ze nog weg, hè. Of ze kunnen de auto veilig neerzetten. Allemaal thuis blijven. Ja, voorlopig ja. even thuis blijven. <laughs> of gewoon niet. Of, of de Gewoon... bomen kunnen nog recht op blijven staan. Ja, maar die takken, die takken die langs de kant... die kunnen ook als buffer dienen. Dus die kan je nou voor je auto leggen. Dan, eh. Als ik er dan aan kom en ik wijk uit, dan... Eh. Maar rij jij zo gevaarlijk dan? Ah, ja. ja, ik weet het niet. Want als wij hier weggaan... dan rij jij altijd de andere kant op. Dus... ja. Ja. Maar gelukkig maar dan. Ik zie wel altijd dat je heel snel de straat uit bent. Ja, hè? Met ja. de stiergang. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh jee. Nou, zeg ik wat verkeers. Want voertuig staat op maandag en dinsdag... om twee uur de politie hier op de hoek, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, in ieder geval, uh, luisteraars... Uh, we hebben dus vanmiddag kunnen genieten... van de vuurdoop van uh, Imka Drommel. Zij komt ons uh, team hier in uh, Zandvoort... Uh, bij ZFM bijstaan. En uh, Dolly, is het nou zo dat we nog meer vrijwilligers zoeken? Hè? Altijd. Ja, hè? Ja. Want... want uh, ja, vooral het redactiewerk is best wel intensief. Hè? Het redactiewerk, ja, dat, dat doe ik nu min of meer alleen. Alleen Goedemorgen Zandvoort heeft zijn eigen redactie dan. Ja. Um, dus ja, daar, daar kunnen we echt wel wat mensen bij gebruiken. We kunnen ook mensen gebruiken bij het programma Zandvoort Draait Door. Dat op de vrijdagmiddag... Uh, draait, uh, omdat daar moeten natuurlijk ook altijd gasten voor gezocht worden. Ik dacht, en, ik dacht 4 september voor het eerst hè? 4 september ja. gaan we weer voor het eerst en ja. uh, dan hebben we de, onze Zandvoortse schrijver Marco Termes. Okay. Die komt dan gezellig langs om het ook te vertellen over zijn nieuwe boek, wat, wat echt een heel mooi boek schijnt te zijn. Ik heb hem al op mijn verlanglijstje gezet voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas? En, ja, ja, ik heb altijd een verlanglijstje voor Sinterklaas. Nou, ik zal het ja, Daar ben ik mee begonnen al. Ja, is goed, Charlotte. Ik zag net dat er wat centjes in je borstzakjes zaten. Dus, ja, hè? Ja. Je bent al aan het sparen voor Sinterklaas. Ja, ja. Nee, maar goed, daar, daar kan ik ook... Of ik, in dat team kunnen we ook iemand nog gebruiken... die met ons op zoek gaat naar muzikale gasten... en bijzondere Zandvoortse gasten... En, um, ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, wat, wat, je, wat je vooral... Oh, technisch, technische mensen vooral natuurlijk, hè? Dus, uh, ja. Ja, mensen die de, de, de plek uh, op de plek gaan zitten waar ik nu zit, hè? Ook bijvoorbeeld, ja, mensen die dat leuk vinden... om, uh, om dat schuifgedeelte op zich te nemen... om programmamakers te begeleiden. Ja, precies. En dan uh, is het de bedoeling dat u, dat u muziek uh, uh, instart... Dat u de microfoons op tijd open zet als de gasten praten. Nou, Precies. dat nou, is allemaal hartstikke leuk werk. Er ja. valt hier zoveel te doen. En, ja. en als je houdt van solderen en, en technische problemen oplossen... zijn mensen ook welkom als je het leuk vindt om live programma's uh, technisch te ondersteunen... Zodat het, zodat het doorgezonden kan worden. Of hier de lijnbewaking te houden. Hebben we ook mensen voor nodig. Ja, dan ben je meteen dus, een beetje zendeling, toch? Ja, zendeling, <lacht> ja. ja. Van de pastoralen. <lacht> ja, nee, dus er is altijd hier wat te doen. Als je wil, kan je 24 uur per dag bezig zijn. Dat zien we ook wel aan Willem, hè? Maar, maar wat, wat, vooral, ja. wat, vooral, <lacht> wat vooral natuurlijk is... En dat, en dat is heel belangrijk voor de mensen die luisteren... En die graag uh, iets uh, willen doen voor de radio. Het is hier zo gezellig, toch? Ja, ja het is een gezellige familie. Ja. Echt, wij hebben een hele leuke ploeg bij elkaar. En. Uh... Heel veel lol en uh, nou, af en toe lekkere hapjes. Want bij, bij Zandvoort draait door. Ja, zoeken we ook nog sponsors. Ja, sponsors zoeken. Sponsor. Ja. Dus uh, uh, uh, ja, uh, nu waar we meteen eventjes ook een oproep aan, uh, aan de ondernemers in Zandvoort en omstreken. Mocht u het leuk vinden om uh, onze gasten te voorzien van een hapje en een drankje. En dan gaat het ongeveer zo rond de 10 euro per week. Dus het gaat niet echt over hele grote bedragen. En uh, ja, tegen naamsvermelding in ruil daarvoor... dan uh, ontvangen wij graag uh, wat, wat, wat sponsorgeld. Ja, ja. en, en uh, nou ja, nou, dan wordt u natuurlijk in de uitzending genoemd. Hè, ja, precies. Ja, precies. deel ik en, het uit. Dan ja, en uh, Irma, Irma deelt het dan weer uit. Die zeg zorgt dat het bij de... Miki <laughs> doe ik het weer, hè? Ik noem Imca zo vaak Irma. Ja, maar Ik doe is... het gewoon weer. Nee, maar goed, dan, dan gaat Imca voor, ervoor zorgen... dat de hapjes en de drankjes bij de gasten terechtkomen. Nou. Ja. ja. Het, gebeurt, dus... het gebeurt overigens, luisteraars. Dat ken ik u wel mededelen. Allemaal behind closed doors. de gesloten deur. en Met, met Charlie. Met, uh, ja, niet deze Charlie hoor. Charlie Rich. En ik ben poer. Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crown. Cause people like to talk. Lord, don't they love.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 En ik uh, nog eventjes uh, mijn zoon Sven, uh, Dolly en uh, MK die wordt uh, geopereerd over twee dagen. Ja, ja. En, en uh, dat vinden we allemaal heel spannend. Gastric natuurlijk. bypass, hè? Ja. ja. Uh, dat vinden we erg spannend. En uh, ja, voor Sven speciaal een uh, nummer van zijn eigen hand: Calling for Peace. Never seem to figure out. Nobody wins a war. Paying our respect to those who've gone. This is where we have to start to heal our broken hearts, giving everyone a Sven Duiven op de Valreep, heeft Dolly nog uh, informatie voor ons? Nou ja, we hadden het net over of, uh, he, dat we nog mensen kunnen gebruiken... maar we hebben niet gezegd hoe de mensen ons daarover kunnen bereiken. Dus mocht u het leuk vinden om ons team te komen versterken... dan uh, hoor ik dat heel graag en uh, kunt u een reactie sturen... naar redactie.zfmzandvoort.nl of anders natuurlijk via een persoonlijk berichtje via Facebook. Dolly Tempierik. Okay, want kan ja, ook altijd. Jij je bekijkt dagelijks uh, jouw Facebook natuurlijk. Je, je houdt ik op... bekijk dagelijks de face uh, de, mijn Facebook. En ik, heb, uh, ik kijk ook dagelijks naar de e-mail. Dus. Oké. Okay. Heel nou, graag. Ja, nou dan kijk ik op mijn klokje. En ja. Uh, uh, ja, op de valreep uh, kan ik dan nog net eventjes uh, onze nieuwe medewerkers bedanken. Uh, Imka Drommelluisteraars. luisteraars. Die, uh, nou, ik doe het nog één keer voor de, voor de gein even. Krabels. Krabels. En nog eens drommels! Ja, en ik weet niet of u het in de gaten hebt gehad... maar ik had die S, die heb ik weggepoetst. Want, want uh, uh, uh, Paul van Gorkum, die uh, de baron bij uh, Bastien Adriaan is... Ja, die zegt dat het uh, drommels, drommels en nog eens drommels. <laughs> dus ik had een speciale uh, uh, ja, gek clipje gemaakt ervoor. <hums> nou, uh, we gaan eruit met Heather van de Carpenters... maar ik heb nog maar tien uh, seconden, luisteraars, dus... Uh, Tot gauw! Tot gauw! Dag, dag!